8 uur en dan het wel met het NOS journaal. De vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV zitten weer op één lijn. De bonden kwamen vandaag weer voor overleg bijeen en daarbij is het gelukt de verschillen over de toekomst van het pensioenstelsel te overbruggen.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 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een fout gemaakt... bij de jaarlijkse verloting van verblijfsvergunningen onder immigranten. Daardoor moet de loterij over. Elk jaar worden 50.000 visums verloot onder de bijna 20 miljoen aanvragers... uit landen van waaruit weinig mensen naar de Verenigde Staten gaan. Dat gebeurt met een computer die de winnaars aanwijst. Maar dit jaar is er iets misgegaan waardoor niet alle aanvragers hadden meegeloot.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 Dat zijn twee ontevreden tram- en buschauffeurs uit Amsterdam... waar vandaag werd gestaakt. Maar we beginnen vandaag met voetbal. Heel Nederland kijkt naar Ajax Twente aanstaande zondag. En velen zijn er nu al mee bezig. Maar inmiddels is het Twentse vrouwenteam al kampioen geworden. Gisteravond. Ik praat erover met uh, de spits uh, van dat uh, FC Twente vrouwenteam. Dat is Anouk Dekker. 24 nu, voetbal al sinds haar zesde. En zit op dit moment in het stadion Goals van FC bij Twente. Goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd natuurlijk Anouk. Ja, dankjewel. Ik mag Anouk zeggen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ben je inmiddels al een beetje gewend aan het idee... dat je kampioen bent, landskampioen voor de vrouwen? Nou, eerlijk gezegd nog niet. Het besef is er nog niet helemaal. Ik zie nu wel een krant voor me liggen met, uh, met een paar foto's van ons... Uh, juichend uh, op het veld. Maar toch, uh, het besef komt denk ik uh, nog iets later. Het is de eerste keer dat je een krant ziet vandaag dan? Nee, ik heb er wel een paar gezien, maar ja, ik, ik denk dat het nog een paar dagen gaat duren. Misschien uh, na maandag, na de huldiging samen met de mannen... dat dan echt het besef komt van oké, okay, we zijn landskampioen. Ja, samen met de mannen, zeg je al. Want die krijgen in ieder geval een huldiging voor de KNVB-beker, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, want ze moeten nog winnen zondag, toch? Ja, inderdaad. Of spel is ook genoeg. Maar uh, ik uh, heb er vertrouwen in dat ze wel winnen. Ja, daar geloof jij wel in. Daar ja, gaan we het zo ja. nog uitgebreid uh, over hebben. Jij zit, dat zei ik al, in dat Gols -Veste stadion van FC Twente. Uh, wat doe je daar nu? We hebben net een uh, receptie gehad. Een, een diner met, uh, met de ouders en uh, met alle spelers en het uh, managementteam. Nu zijn er ook uh, uh, kennissen, vrienden, familie uh, van iedereen hier uh, sponsoren. Uh, ja, het is hier een, uh, ja, een drukke... Ja, drukke gezelschap. Ja, hoe ziet dat eruit? Want ik hoor helemaal niks. Maar die zitten ergens anders in een... In een... Ja, dat klopt. Die zitten in een, uh, ja, in een andere ruimte. Met, met een dj. Dus uh, ik zit hier mooi rustig. <laughs> dus er wordt gedanst? Ja, dat denk ik wel. Nou, laten we heel even teruggaan... om toch nog even dat besef bij jou terug te brengen... naar dat moment van gisteravond. De wedstrijd uh, van jullie, van uh, FC Twente. Het vrouwenteam tegen Willem II. En daar is het eindsignaal van de scheidsrechter. Na de beker bij de mannen komt hier de schaal voor de vrouwen. Voor het eerst in de historie wordt FC Twente landskampioen in de eredivisie voor vrouwen. Ja, dat klinkt goed, hè Anouk? Ja, dat klinkt zeker uh, heel goed, ja. Had je dit al teruggehoord? Nee, dit nog niet. Niks teruggekeken ook? Ja, dat wel. Vanmorgen heb ik uh, wel wat beelden gezien en uh, compilaties. En uh, ja, dat is echt super. Ja, want heb je nog geslapen vannacht? Ja, een paar uurtjes. <laughs> Hield niet zoveel over? Nee, want alleen maar feest gevierd gisteravond? Ja, en we hebben echt nog wel eventjes uh, even laat, uh, laat gemaakt van uh, gisteravond. Ja, want jij bent de aanvoerder, je bent de spits. Na 23 seconden scoorde jij al het eerste doelpunt. Dacht je toen van dit gaat goed en we gaan het redden? Ja, dat is. Binnen, ja, inderdaad, wat u zegt, 23 seconden. En denk je, oh wow, die, die vliegt er snel in. En uh, ja, dan valt gewoon de spanning van iedereen af. En dan uh, ja, kan je lekker vrijuit voetballen. Ja, en dat resulteerde in de winst 4-1. Jullie werden landskampioen. En, en, en ik, ik kom me zo voorstellen, dan, dan valt dat fluitsignaal, het eindsignaal. Wat doe je dan eigenlijk als je weet dat je landskampioen bent? Wat deed jij gisteravond toen, toen dat nou, het fluitsignaal was en ja, je rende maar een kant op en dan kwam je onderweg kwam je een, uh, ja, een, uh, iemand tegen en die sprong je om de nek. En uh, dan liet je weer los en dan ging je naar de volgende en ja, zo ging het maar door. En dan is iedereen je even lief? Ja, absoluut. Ja. En, en dan toch die landstitel, hè? want die hebben jullie binnengehaald nog voor de mannen en dat is ook een lekker gevoel denk ik, of niet? Ja, ja, dat uh, geeft een fijn gevoel. En ik hoop dat de mannen uh, ja, ons na gaan doen. Ja. Maar wat betekent die landstitel voor jou? Ja, voor mij betekent die heel veel. Ik, uh, ja, ik heb natuurlijk al uh, vier jaar hier uh, gevoetbald bij, bij Twente. En uh, dat je nu dan de landstitel pakt, ja, dat is gewoon super. Na vier jaar werken. En ja, je gaat nu ook Europa in. en uh, ja, dat, was, uh, dat was wel mijn droom. Ja, waarom is dat jouw droom? Ja, dan speel je tegen uh, de kampioenen van, van andere landen. En ja, dan kan je wel zien waar je staat als, als club. Ja, in land. Ja, wat betekent het eigenlijk ook een erkenning voor het vrouwenvoetbal? Ja, dat vind ik wel. Ik denk als je landstitel uh, ja, pakt, dan, uh, dan, dan heb je het gewoon goed voor elkaar. En Twente heeft gewoon ja, supergoed voor elkaar. En uh, de faciliteiten zijn top geregeld. Uh, ze staan ja, vierkant achter ons en willen alles voor ons doen. En uh, ja, dat geeft zo'n goed gevoel. Ja, want je kunt geen betere club wensen, wat dat betreft. Nee, absoluut niet. Nee, want het gaat eigenlijk, als we het over het vrouwenvoetbal in Nederland hebben... helemaal niet zo heel erg goed. Hè? Aan de ene kant zie je wel dat heel veel meisjes voetballen. Tegenwoordig geloof ik meer dan dat de meisjes hockeyen. Maar uh, ja, het is nog maar net gelukt om die eredivisie volgend jaar door te laten gaan. Ja, klopt. Dat is zuur. Het is natuurlijk zuur dat uh, ja, de twee BVO's ermee stoppen. Gelukkig blijven er nog zes over die dan ja, toch het vertrouwen er wel in hebben. Maar ja, het is eigenlijk... ja. Ik heb daar eigenlijk niet zo, ja, veel woorden over. Ik vind het gewoon uh, heel erg jammer dat er clubs mee zijn gestopt. Juist omdat het de snelst groeiende ja, vrouwensport is. Ja, mag je daar eigenlijk niet mee stoppen. Nee, ik ga je heel even onderbreken, want er is nieuws. Uh, vakbond FNV is er uh, eindelijk uit. Na weken van gesteggel zijn de 19 verschillende FNV-bonden het met elkaar eens over de inzet van de FNV voor een nieuw pensioenstelsel. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel, wat is er afgesproken? De voorzitter Agnes Jongerius kwam net stralend naar buiten om te zeggen dat de eenheid hersteld is tussen de bonden. Het was een strijd tussen de uh, meerderheid van de bonden die het eens waren met het uh, voorstel voor de pensioenhervormingen en de grootste bond aan de andere kant, uh, FNV-bondgenoten, die vond dat er meer zekerheid moest zijn in de toekomst voor het pensioen. En, uh, en daardoor risico dat de pensioen, pensioenen misschien minder hard meegroeien met uh, bijvoorbeeld de inflatie. Nou, uiteindelijk hebben ze net zo lang gerekend totdat ze rekenmodel hebben gevonden waarmee iedereen tevreden gesteld kan worden. Ze zijn dus eigenlijk zover gekomen, zeggen ze, met nieuwe rekensommen. Met een voorstel waarmee dus zowel de, de meerderheid van de bonden als die dissidentenbond, FNV-bondgenoten mee kan leven. Dus zowel zekerheid voor de pensioenen van later als de mogelijkheid om de pensioenen te indexeren in de toekomst. En ze zeggen dat allemaal met een grote glimlach, want ze moeten nu weer terug naar de onderhandelingstafel om daarover verder te praten met met de andere bonden en met de werkgevers. Dus daar is nog een, een nieuwe strijd uh, die gestreden moet worden. Dankjewel, Matthijs van der Wiel, NOS-verslaggever. En ik praat verder in twee dingen met Anouk Dekker. Ze is de spits van het FC Twente vrouwenteam. Gisteravond landskampioen geworden. En we spraken over vrouwenvoetbal. Want op een of andere manier ja, krijgt dat toch niet de erkenning... zoals dat bij de mannen is. Laten we voordat we verder praten, Anouk, even luisteren naar Frits Barend. Hij was vanmiddag de gast bij de AVRO op Radio 1. En hij zei het volgende over zijn sportmoment van deze week.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 Ja, want die schaamte, bedoel, herken je dat? Zijn dat de juiste woorden? Ja, het zijn natuurlijk de drie topclubs. Uh, ja, ook net zoals Twente in, uh, in mannenvoetbal. En uh, ja, zulke clubs hebben wij wel nodig qua naam. En ja, ik vind het echt uh, wel jammer dat die nog niet zijn ingestapt. Nee. En, en hoe, hoe verklaar jij dat zelf? Ik bedoel, we hebben vandaag ook zitten filosoferen. Ja, hoe komt het eigenlijk dat het vrouwenvoetbal zo laat van de grond af is gekomen? Je hebt al zo lang mannenvoetbal. Heb jij daar een verklaring voor? Ja, vind ik het lastig om daar, ja, om daar uh, een antwoord op te geven. En, uh, ik denk dat we toch nog uh, ja, toch het vrouwenvoetbal en mannenvoetbal met elkaar gaan vergelijken. En ja, het mag misschien iets minder snel zijn, iets minder uh, spectaculair. Omdat wij, ja, vrouwen zijn natuurlijk uh, minder fysiek dan mannen, minder snel dan mannen. Ja, ik vind gewoon dat je daar niet naar moet gaan kijken. Je moet gewoon vrouwenvoetbal is gewoon ja, een spot ja, op zich. En, het is, natuurlijk is het anders dan mannenvoetbal. En misschien dat daar mensen nog ja, echt naar kijken die het vergelijken. En ja, dat moeten ze gewoon niet doen. Heb je wel eens een man zien kijken naar een vrouwenwedstrijd? Ja, ik heb wel eens mannen zien kijken naar vrouwen. Heb je ook wel eens geluisterd wat ze dan zeggen? Ja, en dat uh, is niet heel vaak positief. En ja, dan, dan vreet je jezelf een beetje op van binnen. En dan denk je van, ja, hou even op. Ja, wat, wat is het eerste wat je ooit gehoord hebt? Ja, ze kunnen niet voetballen. En wat uh, gaat het traag? Uh, ja, dat soort dingen. Ja, en dat steekt je wel? Ja, dat steekt me absoluut. Omdat we, iedereen doet zo, ja, zo haar best. En uh, we geven alles. We, ja, voetbal is gewoon onze passie. En wij hebben daarnaast nog wel uh, werk en studie. Wij hebben een werkweek van 40 uur. En dat, ja, dat zien die mannen dan niet. Dat doe je, je nog we naast, naast die eredivisie uh, voetbalwedstrijden? Ja, dat klopt. Want ja, bij ons is het nog op amateurbasis. Dus uh, ja, we hebben ook geen, nog niet contracten die we krijgen... Dus iedereen moet gewoon nog studie of werk ernaast doen. Wat doe jij ernaast? Ik werk uh, 18 uur in de week. En wat doe je Bij SC20 score in de wijk, combibaan, functionaris van Hengelo. En dan ben ik weggezet bij SC20 uh, score in de wijk. En wat houdt dat in dan, score in de wijk? De dus ja, Twente is ook uh, goed bezig op uh, ja, maatschappelijk gebied. En uh, ja, daar vervul ik een, uh, ja, een rol in, vooral op, uh, ja, op, op, op, op de sportafdeling. Om uh, ja, sport te stimuleren in, uh, in uh, supportwijken uh, in Hengelo en Enschede. Ja, want je kunt daaruit opmaken dat je daar je geld mee moet verdienen. Dat je dus niet die enorme bedragen krijgt zoals die mannen. Ook daar word je natuurlijk helemaal gek van, of niet? Ja, ik heb het al uh, ja, naast me neergelegd. Want ja, je kan er zo weinig tegen doen... En, ik denk ook niet dat het ooit zo zou worden. Ik vind de bedragen sowieso bij het mannenvoetbal al absurd hoog. En uh, ja dat, dat krijg je denk ik ook niet zo 1, 2, 3 naar beneden. Maar ja, voor het vrouwenvoetbal uh, ja, is het alleen nog maar onkostenvergoeding. Ja, ongelooflijk. Ik wist helemaal niet hm. dat het zo weinig was. Ja, ja. En dat vergeten mensen ook. En mensen weten dat ook niet. En daarom is het ook wel goed om dat uh, ja, toch wel even bekend te maken. Even hier te zeggen. Dat we het ja. maar gezegd hebben aan Noek. Heel duidelijk. inderdaad Maar goed, wat, wat, wat houdt dan toch die passie voor jou in voor voetbal, want, want je verdient er dus bijna niks mee. Ik bedoel, waarom doe je het dan eigenlijk? Ja, ik speel natuurlijk al voetbal vanaf mijn zesde... en vanaf mijn twaalfde zit ik al bij, uh, bij selectieteams... en heb ik al uh, ja, best wel veel vrije tijd opgegeven daarvoor. En je krijgt natuurlijk ook hele mooie momenten voor terug. En wat zijn Zoals die mooie momenten? het kampioenschap Ja, in ja. ja. ja, Interland spelen. Maar zo'n kampioenschap, dat gebeurt ook niet elk jaar. Ik bedoel, wat zijn dan die andere mooie momenten? Ja, wat je toch ook uh, voor terugkrijgt van mensen die wel wat meer weten van het vrouwenvoetbal. En die ja, gewoon je echt steunen en uh, gewoon een goede supporter zijn. En uh, ja, dat maakt het voor mij gewoon ja, genoeg om uh, ja, te blijven voetballen. En gewoon elke dag zo wat te gaan trainen. Ja, want, want die waardering, dat is dus heel belangrijk voor jou. Hè? Dat je gewoon als vrouwenvoetballer gewaardeerd wordt, net zoals de jongens. Ja, absoluut. Dat, uh, ja, dat geeft wel uh, een kick. Ja, en, en merk je dat vandaag ook in de reacties? Ik bedoel, op jullie winst van gisteravond. Uh, bijvoorbeeld die mannen van FC Twente. Hingen die ook gelijk aan de telefoon? Nee, zo is het helaas niet. Ik heb wel Danny Lanza bijvoorbeeld gezien en ja, hij heeft ons wel gefeliciteerd. Oh, dat toch nog wel? Ja, dat ja, wel. Ze wat weten van het wel. deze man. Ja. <laughs> Maar je zou toch ja. verwachten als je bij dezelfde voetbalclub voetbalt, dat je gewoon onmiddellijk aan de telefoon hangt om ja, je, om je meisjes te niet. feliciteren? Ja, zo is het niet. En zij zit natuurlijk ook uh, met hun hoofd al bij zondag en volle focus, want uh, ja, er staan natuurlijk ook kampioenschappen op het spel. Ja, want vandaag op dat feestje, ik bedoel, wordt er eigenlijk wel over jullie gesproken of gaat het echt alleen maar over zondag? Nee, op dit feestje gaat het echt over ons. En dat is ook wel een keer leuk. Ja, dus dan uh, is het nog niet zo dat die mannen de, de boventoon voeren op dit moment? Nee, vandaag niet. Nee. En hoe, hoe zie jij dat morgen? Ik bedoel, hoe leef jij zelf naar die wedstrijd van zondag toe? Ja, ik vind het super spannend. Ik heb wel het volste vertrouwen in. En uh, we gaan uh, zondag ook met het hele team gaan we Enschede in om daar uh, ja, te gaan kijken naar de wedstrijd. Ja, want je moet dat natuurlijk meemaken. Ja, absoluut. En dan is het feest natuurlijk compleet als straks ook de mannen kampioen worden. Ja, dat zou super zijn, want dan worden we samen gehuldigd. Ja, we worden sowieso al samen gehuldigd, maar ja, als ze kampioen worden is, is dus weer natuurlijk top. En kan het uh, bij Twente niet meer stuk dit seizoen. Nee, maar goed, stel dat je daar maandag staat hè, en stel dat die mannen van Twente ook kampioen worden. Ik bedoel, dan kunnen jullie het wel weer schudden natuurlijk, want dan gaat al de aandacht weer naar die mannen uit. Ja, nou ja, dat is misschien ook wel logisch. En uh, ik denk ook wel dat, uh, dat de supporters uh, blij zijn voor ons. Ik bedoel, wij hebben ook een schaal uh, gepakt. Dus daar maak ik me niet zoveel uh, zorgen om. Nee, maar je zegt logisch. Anouk, dat is toch ook weer een beetje onderdanig, hè, naar die mannen? Ja, ja, helaas is het nog zo. Is het nog de verhouding uh, mannen en vrouwen hier in het voetbal... Uh, ja, je kan, je kan niks anders doen. Ik kan wel zeggen van, goh, ja, ze moeten harde juichen voor ons. Maar zo is het helaas nog niet. Nee, je zou ze wel wat dat betreft, bij de lurven willen pakken om dat wel te laten doen hoor. Ik ja, af en toe wel. Ja. Want wat is jouw droom? Ik bedoel, laten we nog even naar de toekomst kijken. Je bent 24, vanaf je zesde aan het voetballen. Wat, waar, waar eindigt het voor jou? Ja, nou ja ik hoop natuurlijk dat wij dit seizoen of andere seizoenen gewoon ver komen in Europa. En ja, misschien nog een, een buitenlands avontuur. Ja, want daar hoop je nog wel op dat dat gaat lukken. Jawel. En waar dan? Ik hoop het. Ja, dat, uh, misschien... Uh, ja, de toplanden zijn wel Duitsland, Zweden, uh, Amerika zit eraan. Dus ik heb verder nog geen... Uh, dan niet verder over nagedacht. Ik ga nu eerst met Twente Europa in. En dan uh, komen er denk ik nog wel genoeg mooie momenten. Ja, en vanavond nu gewoon even dansen, hè, denk ik, daar in dat stadje. Ja, we gaan, zo, we gaan zo even nog dansen. Goed. Heel veel plezier daarbij. En heel veel succes aanstaande zondag bij de mannen. Ja, dank u wel. Dat was Anouk Dekker. Zij is aanvoerder van het FC Twente vrouwenteam. Gisteravond werden zij de landskampioen. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Na Den Haag en Rotterdam afgelopen woensdag werd er vandaag ook actie gevoerd in het Amsterdamse tram- en busvervoer. En hier zitten twee tram- en busbestuurders, Henk Zoutberg en uh, Frits Hogeslag. Zij uh, hebben over hun ervaringen en irritaties in hun werk een boek geschreven, heet Onspoort, verscheen ook uh, deze week. En voordat we het daarover gaan hebben, eerst maar heel eventjes die naam, want jullie worden de Mompelmannen genoemd. De Mompelmannen. Wie legt uit wat dat inhoudt, Henk of Frits? Nou, dat wil ik wel doen hoor. Frits. Goedenavond, Ellis. Goedenavond. Nou, een ontstaat als een fenomeen... tussen, tussen ergernissen die je inhoudt. Dus een klein voorbeeld. Bij de introductie van de chipkaarten had ik een passagier. En die wist het uh, apparaatje dus niet te vinden. En het is een vrij groot apparaat. En vervolgens uh, duurt hij dat chipkaartje... dus achter het automaatje. Alle kanten, behalve voor het voor gebied waar hij voor moest, hè. En drie keer achter elkaar heb je drie kaarten lopen verfrommelen. Dus drie nieuwe chipkaarten. Nou En dan komen er ergernissen boven bij de bestuurder. En wat gebeurt er dan? Dan ga je mompelen. Mompelen? Dat noemen wij mompelen. En, en, dus wat... ingehouden ergernis. Maar hoe, ziet er, hoe klinkt dat? Dat klinkt dat je ongelooflijk irriteert aan de persoon in kwestie... die gewoon niet in staat is om een kaartje voor een apparaatje te houden. Maar mompel is wat je dan mompelt? Nou, kijk, mompelen is niet zozeer een uitspraak. Het is een, het is een soort, soort uh, ingehouden woede. ja. Maar op een goede manier vertaald. Ja. En, en, en daar uiteindelijk hebben we dus allerlei verhalen samengesteld. En dat hebben we in een boekvorm gekregen. Ja. En, en Henk, hoe vaak wordt er gemompeld in, in de tram of in de bus in Amsterdam? Oh ja, ik kan het een klein beetje uh, wat uh, gedetailleerde beschrijven. Kijk, niet elke passagier is natuurlijk even aardig of blijft. Die heb je natuurlijk heel veel. Maar je hebt er ook heel veel die dat niet zijn. En dat betekent dat je dus op je tong moet bijten. En als zo iemand wegloopt die zich onfatsoenlijk gedraagt... dan kun je natuurlijk moeilijk achter de maag schreeuwen... dat het een klootzak is. Nee. Want zo werkt dat niet. zou je wel graag willen op zo'n moment. Dat zou je heel graag willen. En heel vaak is het zo dat je dan zit van... Ja. Ja, ik dat kan natuurlijk niet luid. Nee, nou, dit is dat mompelen. Dat wil ik even gaan we, doen. Doen. gaan we zo over juist. verder. Maar eerst gaan we even naar, naar die staking. Hè? Want dat was deze week in Nederland. Er zijn alweer nieuwe stakingen aangekondigd voor in juni vandaag. Begreep ik. Maar we gaan even naar vanmorgen... naar de staking bij het openbaar vervoer in Amsterdam. De reizigers stonden te wachten op de bus, terwijl de chauffeurs met een sigaretje stonden te genieten van de zon. Waar wacht je op? De bus. Staking. Jou, echt waar? Ja, het probleem. Wij uh, denken dat de reiziger niet blij is met het feit dat wij niet rijden, maar dat ze ontzettend veel begrip hebben voor het feit dat wij door deze actie ook voor hun openbaar vervoer opkomen. Ja, dat was vanmorgen in Amsterdam een fragment trouwens van uh, AT5. Dank daarvoor. Goed, in de drie uh, grote steden werd dus gestaakt vandaag in Amsterdam. Frits, jij deed er ook uh, volop aan uh, mee vandaag. Uh, waarom is de maat vol? Nou, ik wil even reageren. Uh, kijk, uh, zeker Amsterdam heeft altijd de naam dat ze staken om niks. Nou was ten eerste was het vanmorgen zijn het werkonderbrekingen van vier uur. Ja, het was heel en kort. In, ja, nee, nou, vier uur dat is hartstikke lastig natuurlijk. Maar als er ooit al een reden is geweest om uh, actie te voeren... is dat nu wel. Met die bezuinigingen dan? in het openbaar voer die nou op ons afkomen zijn enorm. Uh, 120 miljoen voor de drie grote steden betekent bijvoorbeeld... Uh, het zou zelfs kunnen zijn dat het GVB failliet gaat... In die zin, als die plannen allemaal doorgaat, betekent het sowieso dat 1500 mensen hun baan verliezen. En het is, nogal, het is meer dan een halvering van het aangeboden openbaar vervoer. En ik moet zeggen dat de werkontbrekingen die tot nu toe, ook vanmorgen, heel gemoedelijk zijn verlopen. Natuurlijk vinden ze altijd wel een enkeling die dan niet naar de tv of naar de radio heeft geluisterd, of geen kranten. Maar over het algemeen was iedereen best wel op de hoogte. Ja, en mensen hadden begrip? Absoluut, ja. ja. Dit keer echt. En moet je dat meer. dan nog uitleggen, als chauffeur? Uh, ja, natuurlijk. Er zijn ook heel veel voorlichters, ook van het GVB, die uh, mensen nader uitleg geven wat er aan de hand is. Dat ja. is heel goed gegaan. Ja. En, en zijn jullie bang voor je baan, wat dat betreft? Natuurlijk. Uh, het is ook uh, een reden om bang te zijn. Want wat eerst zekerheid was, dat is nu helemaal niet zeker meer. En ook voor de mensen die worden zwaar getroffen in Amsterdam, maar ook in de grote steden, dus vooral de ouderen ook, die uh, min of meer aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Ja, want die hebben straks niet meer dezelfde lijnen Precies. die ze nu nog wel hebben. Precies. Ja. En, en dat maakt jullie boos en daarom wordt er gestaakt. Maar er wordt ook altijd gezegd, behalve dat de lijnen zouden verdwijnen... komt ook de veiligheid in het geding. Hoe zit dat precies? Nou ja, uh, als er... En die plannen zijn er heel veel... Er moeten veel te veel lijnen verdwijnen. Dat betekent dat mensen langere afstanden naar die halter moeten gaan uh, vinden. Of, of, of verder moeten lopen. En dat, ja, dat is ook een stukje veiligheid. Met name s'avonds, ook voor ouderen. Een groot gedeelte van de conducteurs zal moeten gaan verdwijnen. Nou, en die staan juist voor die veiligheid in die tram. Waar zeker met name die ouderen zo blij mee zijn. Ja. Een klein stukje toezicht. Ja, maar behalve de, de, de passagiers hebben jullie daar natuurlijk ook last van. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Ja, want als die veiligheid afneemt, dan is de chauffeur ook vaak de dupe, toch? Precies. Ja. Ja. Ja. Want laten we dan even naar jullie boek gaan. Want daarin wordt ook het een en ander gezegd... over alles wat jullie meemaken op de bus en de tram. En dan gaat het ook heel vaak over de veiligheid. Um, ja, er zijn heel veel anekdotes. Ik, ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Misschien moet ik het gewoon bij jullie leggen. Wat, wat is voor jullie het meest aansprekende voorbeeld uit het boek? Of wow. een van de meest nou, Het is, is meer een, een verzameling van allerlei ervaringen die je na 33 jaar hebt opgeschreven. Nou ja, kijk, ja. het zijn natuurlijk heel veel. Amsterdam eh, cultuur verandert van uur tot uur. Hè? En Amsterdam bruist en leeft en de stad is altijd in beweging. Dus het is ontzettend leuk om al die mensen aan je voorbij te zien komen. Maar er zijn ook hardere kanten en er zijn ook minder leuke kanten. Als je denkt aan ongevallen of agressie en de toename, is zeker de agressie in het verkeer. Dat heeft nogal wat uh, teweeggebracht. Maar wat gebeurt er dan? Bedoel, doen we eens een voorbeeld. Nou ja, ik, een van de eerste verhalen die erin staat... is een aanrijding van uh, twee lijnen. Uh, dat stuk heet Cornelis-Lelelaan. En uh, daarin boorde een tram zich in een stilstaande tram op een halte... waarbij uh, 37 zwaar gewonden waren. En dat zul je dus toch allemaal maar moeten verwerken. Begrijp je wat ik bedoel? En dat, dat, dat hakt er behoorlijk in. Ik bedoel, en hoe, hoe hakt dat erin dan? Met de bestuurders... En ook met die passagiers die zwaar gewond zijn. Ja, en, en hoe neem je dat dan mee naar huis? Ja, uh, we hadden toen, uh, toen de tijd, het was in 2000... hadden we nog een opvangteam. En het bestond uit uh, zeer ervaren bestuurders, collega's... Uh, uh, die ogenblikkelijk gewaarschuwd werden als zoiets uh, uh, uh, gebeurde. En kijk... Op het moment dat een collega die weet wat jij doormaakt, die weet hoe het met je gaat, een arm om je heen legt. Die eerste tien minuten zijn ongelooflijk belangrijk voor het verwerken van een, een, een, wat dit gaat, zijn een bijzonder traumatische ervaringen. Een ander voorbeeld wat ik je kan geven over... Het boek is heel leuk, hoor. Laten we even zeggen, het bestaat niet alleen maar uit hele nare ongelukken. Dat is, en ik haal het nog maar een keer aan... Frits wil daar misschien nog wel even iets over zeggen. Over een paar jaar geleden, die vuilniswagen... dat tragische ongeluk op het Valeriusplein... waar die twee kleine kinderen op dat fietsje uh, dood werden gereden. En daar sta je dan toch maar bij. En, en Frits was daarbij? Ik was daar als eerste achter, ja. Ik stond er als eerste achter. <kijf> Na het ongeluk, hoor. Is het ongeluk was al gebeurd. En ik kom daar dus uh, net aan, zeg maar. Twee minuten. En dan zie je daar twee kinderen liggen onder een vijandsauto. En die waren ook niet meer te redden. En dan zie je ambulancepersoneel en eh, politiepersoneel... Eh, helemaal geschokt in de brandweer, helemaal geschokt in de rondloop. En dan, uh, ja, de details, zeg maar, die blijven hangen, hoor. Ja, en dat hoe hakt, blijft dat uh, hangen dan? Ik bedoel, draag je dat nu nog nou, met je mee? Nou, je, je komt het regelmatig tegen, als je er langs komt... Ik kom je nog regelmatig langs, dat het nog eens even door je hoofd gaat, ja. Ja. En dat is toch al begin jaren negentig en dan praten we toch over twintig jaar geleden. Ja, waarom hebben jullie trouwens de behoefte gehad om uh, deze verhalen uh, op te schrijven? We hebben geen tijd om al die anekdotes door te nemen. Er zijn er nog veel meer, maar waar, waarom doen jullie dat? Nou Frits en ik uh, we schrijven al veel langer. Uh, Frits had voorheen had een eigen webblog en wij schreven dus die verhaaltjes. Eigenlijk voor de collega's, het was eigenlijk intern, het was heel leuk. Uh, vroeger verschenen ook regelmatig uh, verhaaltjes van ons in de Spits, het bedrijfsblad van het GVB. Maar door de bezuinigingen, want die bezuinigingen zijn dus al heel lang gaande... Dit bedoel, dat is nu niet die 120 miljoen, maar er zijn al miljoenen aan vooraf gegaan... Uh, kon dat niet meer. En wij kwamen elkaar dus regelmatig tegen. En op een gegeven moment zei frits tegen mij, waarom publiceer jij het niet... En zo zeg ik, ja, waarom doe jij het niet? En zo is dat eigenlijk geboren. Ja, maar ja. waarom die behoefte om dan toch andere mensen te laten delen in wat jullie zien en meemaken? Nou, dat is dus toch want... dat de nee, maatschappij verandert. Nee, ik, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Wij willen graag. Uh, uh, het speelt zich allemaal in de anonimiteit af, hè, dat openbaar vervoer. De passagiers bewegen zich in de anonimiteit, maar die bestuurder ook. En wij hebben gezegd, wij willen graag die bestuurder... die mensen in dat openbaar vervoer, een gezicht geven. Waar gaat het nou om? Wat maken ze nou mee? En dat zijn nogmaals de hilarische, maar ook de tragische verhalen. Ja. En dat is heel leuk. En, en dat wordt... werk wordt dus steeds ingewikkelder. Dat kunnen we constateren, ja, toch? Ja, het wordt wel ingewikkelder omdat er heel veel druk op staat momenteel. Het is natuurlijk uh, de punctualiteit. Uh, managementdruk noemen wij dat. En dat is uh, niet prettig. Nee, want het management, management van dit vervoersbedrijf... komt er ook erg slecht af bij de mompelmannen. Want ik zag op jullie site dat jullie ze geloof ik vergelijken... met het uh, Asperger-syndroom, uh, of dat een aantal dat zouden hebben. Dat is hebben. een soort van Zo'n uh, een een artistische stoornis, dat gaat nogal ver. Ik bedoel, nou, het zit was, jullie wel heel ik, erg hoog. Nou, nee, maar ik ken die bezuinigingen zijn al lang. En uh, managers is, is niet alleen uh, uh, wat bij het GVB gebeurt... maar het gebeurt in heel Europa, zo niet in de hele wereld. Managers zijn in de veronderstelling dat de samenleving... en een bedrijf maakbaar is. In Europa bijvoorbeeld... Uh, uh, het is niet alleen met het GVB, het zijn managers in bedrijven werkzaam... die niet eens op de hoogte zijn van het eindproduct van een, een, een fabriek. Leidinggevende bij het GVB inmiddels, en dat is niet alleen met het GVB, hè, nogmaals... die doen hun werk louter en alleen van achter een computerscherm. Dus ze bemoeien ze, ze zijn niet meer direct bezig met het product. En het product, dat is die winkelier, dat zijn die gasten en die gastvrouwen van het GVB. Dat zijn de bestuurders, het rijdend personeel. Ja. Die doen het werk. En iedereen van hoog tot laag, van wisselsmeren tot algemeen directeur... die we trouwens nog steeds niet hebben, meneer Testa... die, uh, die behoort zijn geld daarmee te verdienen. Want we zijn dus geprivatiseerd. En waar het om gaat in dit bedrijf is de passagier uh, tevreden te maken. Ja, en, en hoe lang blijven jullie dat nog doen? Want jullie zitten al 33 jaar op de trevende bus... en hebben daar dus heel veel liefde voor, maar, maar ook uh, minder liefde. Ja, het is een hard, of... hard liefdeverhouding. Ja, precies. Maar hoe lang doe je dat nog dan? Ja. Ik kan er ook mee stoppen, toch? Andere baan zoeken? Nou, dat wordt heel moeilijk op uh, 57-jarige leeftijd. Nou, als de bezuinigingen doorgaan, <laughs> is het binnenkort afgelopen. Ja, of dus als, als mompelman uh, het theater in. Nou, dat is wel een idee. Ja. Ik <laughs> <laughs> Hier wordt iets geboren. <laughs> Goed. Ja. Ik dank jullie wel. Hartstikke okay. dankjewel. dankjewel. Uh, Henk Zoutberg en Frits Hogeslag waren dat. Over hun ervaringen en irritaties schreven ze een boek ontspoort. Deze week verscheen het. Goed, dit was het. Twee dingen. Maandagavond om 8 uur is Max er weer met twee nieuwe dingen. Dan met Margreet Rijntjes. En als u wilt terugluisteren, ga naar onze site 2dingen.nl. Na het nieuws. BNN Today met Willemijn Veenhoven. Dag Willemijn. Hoi, goedenavond. Wat hebben wij? Nou, onder andere die film over Maxima die aanstaande maandag te zien is. Um, de maker Etienne Glebeek is hier. Hij heeft maanden heeft hij Maxima gevolgd En uh, hij weet daar heel wat leuke verhalen over te vertellen. En onder andere student Anne is net terug uit Syrië. Het werd haar een beetje te heten onder de voeten daar. En zij heeft uh, heftige verhalen. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is NaNet wel. Radio 1. Het NOS-journaal. De vakbonden binnen de FNV zitten weer op één lijn over de toekomst van het pensioenstelsel. De grootste FNV-bond, bondgenoten, was bang dat het akkoord dat de vakcentrale vorig jaar sloot met de werkgevers slecht was voor de werknemers. Volgens FNV-voorzitter Jongerius is er een tussenoplossing bereikt en kunnen de bonden nu weer als één blok met de werkgevers onderhandelen. Prins Laurent van België mag niet meer in het paleis komen. Zijn vader, koning Albert, is kwaad omdat Laurent ondanks afspraken... te veel zijn eigen gang gaat en daarbij de regering en zijn ouders schoffeert. Premier Leterme zegt dat Laurent zijn toelage kwijtraakt als hij zo doorgaat. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag legt het personeel van het openbaar vervoer... volgende maand voor 24 uur het werk stil. Vakbond Affacabo FNV heeft de staking uitgeroepen uit onvrede... met de bezuinigingen van het kabinet. Deze week werd ook al gestaakt, maar alleen in de ochtendspits. En in Gelderland is een man gearresteerd voor het stelen van negen auto's. Onder het tonen van een vervals rijbewijs nam hij bij dealers een auto mee, zogenaamd voor een proefrit, maar hij bracht hem nooit meer terug. Sinds januari sloeg hij in negen plaatsen in Brabant, Gelderland en Noord-Limburg zijn slag. Nou, dat was het nieuwsoverzicht. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 13 mei, 3 over half negen. Goedenavond. Ook vandaag waren er weer protesten in Syrië. De Nederlandse student Anne die ontvlucht het land en vertelt wat ze daar allemaal heeft meegemaakt. Japan gaat meebetalen aan de schadevergoedingen voor slachtoffers van de kernramp, Maar hoe staat het er eigenlijk voor daar met Fukushima? Dat hoor je van Diederik Samson. En Steven Spielberg die komt in augustus met een nieuw meesterwerk, schijnt het. In Cannes lieten ze alvast 20 minuten van die film zien. En filmjournalist Robert Blokland was diep onder de indruk. En dan Veld met een update van Ranking. Ja, met op nummer 1 de Taliban, die neemt wraak in Pakistan. Verder gaat het goed met de Nederlandse economie. En aanstaande zondag wint of FC Twente of Ajax de landstitel. Maar wat doe je aan op zo'n belangrijke dag? Ik kom natuurlijk in het rood en wit. En ik ook. Hup, Ajax, hup, rood, wit en scharen. Komen jullie ook in het rood en wit? Want rood en wit wordt kampioen. Zometeen na negen uur meer. Laat je wel ik... Ja, onze interessante BN'ers, wat houdt hen bezig? Uh, vandaag te beginnen met oud-staatssecretaris Jack de Vries. Zelf ben ik geen fan van het songfestival. Maar gisteren heb ik toch maar even gekeken... om te kijken hoe het met drieërs drie zou gaan. Het werd weer een bewijs van de communicatie. Op tv is 80% beeld en voor de rest is het slechte inhoud. Het beeld won de rare acts en de mooie vrouwen. En de zang van de drieërs werd niet gehoord. Ach, ja. En dan het breekijzer van Nederland, Pieter Storms. Het filmfestival in Cannes is weer in volle hevigheid losgeworsten. Robert de Niro, Woody Allen, René of zelfs, om maar enkele beroemdheden te noemen, die lopen hier weer gewoon in het wild. En één man is er niet bij, Frans Afman. Die hebben we afgelopen week in Naarden begraven. En ook daar waren heel veel mensen, wel duizend, die hem naar zijn laatste rustplaats brachten. Maar hij zou hebben gezegd, de show must go on. En cabaretier Guido Weijers. Vrijdag de 13e. Maar ook onder een ladder doorlopen. Een paraplu binnenshuis openen. Fluiten in een theater. Of een zwarte kat zien. Sorry joh, maar Ik geloof echt niet in dat soort dingen. Want dat brengt ongeluk. <middels> Het sportnieuws, ja. daar is hij al, mijn oreem. Goedenavond. Goedenavond. De zevende etappe in de Giro d'Italia was er een met aankomst bergop. En kende een verrassende winnaar. De Belg Klerk bleef op de slotklim enkele centimeters voor op het sprintende peloton. Joris van den Berg. Eindelijk weer een mooie dag voor de Belgen in de Giro. Want Barteklerk, 24 jaar. Wint de etappe voor Scarponi, Kreuziger en Garcelli. En ook in de groep zaten Steven Kruiswijk en roze truidager Pieter Wening. Hij kwam als 19e over de streep en behoudt zijn roze leiderschap. Bij morgen een sprint-etappe, lijkt het erop dat Wening nog zeker twee dagen in het roze zal rijden. Maar of dat na zondag ook nog zo is, dat weet de Friese wielrenner nog niet. Uh, that now would be difficult uh, I think for, I think for me. But uh, I try and uh, we will see if I can survive. Maybe. Uh... If I get a little bit stronger and uh dan kan ik ook also, Maar we proberen. Yeah, we zien see in een paar dagen. Ja, dat was niet het vriezen trouwens. We gaan straks spreken in Langs de <laughs> Lijn in het, in, het, in het Nederlands. Gaan we eens even bellen. Bondscoach Bert van Marwerk heeft NEC keeper Jasper Sillissen... en Newcastle United-doelman Tim Krul opgenomen... in zijn voorlopige selectie voor de oefening van Oranje... tegen Brazilië en Uruguay. Sillissen, eh, zowel Sillissen als Krul speelden nooit in het Nederlands elftal. Ook Jeffrey Bruma en Edson Braafheid zitten weer bij de voorlopige selectie. De ernstige blessure van FC Utrecht-speler Neesu heeft zijn sporen achtergelaten bij Alje Schut. De verdediger van SU Utrecht viel tijdens training op ja, ongelukkige wijze toch op Neesu. De Romein ligt in het ziekenhuis met een gebroken nekwervel. Schut heeft het er erg moeilijk mee met die situatie... en laat daarom het laatste competitieduel met AZ aan zich voorbij gaan. En de Zweedse... Ijshockeyploeg, het is mij, maar er wordt nog geen ijshockey. Hij heeft de finale van het WK bereikt. In Bratislava werd titelverdediger Tsjechië met 5-2 verslagen. In de finale spelen de Zweden tegen de winnaar van het duel tussen Rusland en Finland. Ja. En wie wordt de kampioen zondag? Twente. <lacht> ja, wat lach je nou? Ik zeg Ajax. Ja, dus dat moet jij weten. Maar <lacht> ben jij bent een vrouw. En Ajaxiet. Oh ja, ja, je bent uh, Amsterdamse. Ja, ja Twente naar. Nee, nou, ja? dat zullen we niet zeggen, maar oh. ik kwam wel in het oosten. Ah, ja. We moet hangen het zien. op de A1 voor Twente. Dat Heel zeg ik. je al ja? Span, echt maar. Ah, Die gaan eerst. Dat zegt helemaal niks. Die rijden Twente uit, dan zijn ze al kampioen. Let op. <laughs> Goed. rij Rijmer, dankjewel. En ik sta op de markt zondag. Dit is Radio 1. Oh. E. Ja, het slag te doen. BNN Today. Het is vrijdag. Dat betekent dat Rema hier altijd is. Ja. dag. Ja. Het is vrijdag en dat betekent uh, protestdag in Syrië. Na het, uh, het middaggebed altijd. In verschillende steden gingen vandaag ook weer de mensen uh, de straat op. Sinds maart, je weet het, wordt er al geprotesteerd. En de VN schat het aantal doden inmiddels zo tussen de 700 en 850. De Nederlandse Anne die studeerde drie maanden Arabisch in Syrië. En ontvluchtte het land twee weken geleden. En ze is hier. Anne, goedenavond. Goedenavond. Ja, Anne is niet je echte naam, maar uh, zo noemen we je wel... omdat je niet je vrienden daar en je gastouders in Syrië in gevaar wil brengen. Uh, dus Anne. Heb je eigenlijk nog contact met je gastgezin in Syrië? Ja, ja. En ik heb ze toevallig ook vandaag nog gebeld. Ja. En alles is gelukkig in orde en iedereen leeft nog. Ja. Dat is dan even het belangrijkste, denk ik. Ja. Is het wel lastig, contact hebben of niet? Ja, soms doet de telefoon het niet en soms hoor je ze niet. Dan gaat hij wel over, maar dan... Hoor je gewoon niks. En ja, ik weet ook niet altijd of ik wel of niet word afgeluisterd. En dat maakt sowieso lastig. Ja. Jij hebt daar drie maanden gezeten. Wat heb jij gemerkt daar van, van de toestand van het geweld? Nou, ik heb gelukkig zelf niks gehoord en niks gezien. Het was vooral verhalen van vrienden en um, de mensen om me heen. Mm -hmm. En de mensen waar ik dan verbleef. Uh, ja. Ja, en, en het nieuws. Want, want vrienden van jou zijn bedreigd hè? en achtervolgd. Ja, ik had een vriendinnetje uit Frankrijk... die heeft het land zelfs moeten ontvluchten... omdat een vriend van haar... die, uh, um, die had meegedaan aan een van de eerste demonstraties in maart... Mm -hmm. en die had haar gebeld omdat hij was opgepakt. Uh, zij is zijn ouders toen gebeld... en uh, daarop volgend werd zij uh, achtervolgd en ondervraagd. En toen uh, ging ze naar de Franse ambassade... en toen werd er gezegd... nou, misschien moet je maar even voor een weekje het land verlaten. Ja. Dus toen is ze naar Jordanië gegaan... en bij terugkomst uh, vingerafdruk en alles... Maar ook, even kijken, dat is dan het weekend van 23 april. Toen ging ze naar Aleppo en toen is ze ook drie dagen lang achtervolgd... en ondervraagd met de vriendinnen. Dus, ja. En dan, dat is dan je vriendinnetje. Nou ja, dat lijkt me al heel vervelend als je achtervolgd wordt... maar dat is gelukkig hm. verder daarbij gebleven. Maar ik heb ook begrepen, je hebt verhalen van een vriend van jou... die is Syrisch en wat er met zijn familie is gebeurd, dat... Het is heel ellendig om aan te horen. Ja, ik word er ook echt naar van elke keer als ik het moet vertellen. Maar uh, hij heeft vrienden die zijn opgepakt tijdens, uh, tijdens demonstraties en die zijn gemarteld. Uh, die weer verhalen hebben verteld over dat mensen hun rug is gebroken. Uh, iemand die een oog mist, uh, benen, armen gebroken. En dat zijn gewoon jongens die de straat op gingen en niet eens zeiden dat de president weg moest alleen dat ze vrijheid wilden. Ze willen gewoon de vrijheid om te zeggen hoe zij zich voelen. En dat gaat wel heel erg ver, naar mijn mening. En dat, is, dat was een vriend van jou en dat was weer zijn familie die dat zou overkomen? Ja. Zijn, zijn neven? Ja, neven en vrienden van hem. En ook een vriend die dan maar naar Denemarken is gevlucht. En zijn broer en vader zijn toen opgepakt. en Die zijn ook gemarteld. Gelukkig niks gebroken, maar wel uh, bont en blauw en dikke gezichten. En alles gewoon blauw. Maar jij weet dat, omdat jij hebt gehoord van die mensen. Dus die komen op een gegeven moment, worden die toch weer vrijgelaten? Ja, naast een maand zo ongeveer. Ja. En wat... Die, ik kan me zo voor, als je, voorstellen, als je gemarteld bent, dan wil je natuurlijk weg. Wat doen die mensen dan? Sommigen willen weg, sommigen zijn bang. En anderen zeggen weer, ja, weet je wat? Um, als ik hier blijf, ga ik toch dood. Als ik wegga heb ik geen leven. Laat ik dan maar net zo goed doorgaan. Dus het ligt een beetje aan de persoon en aan zijn, uh, zijn ruggraad. Uh, <laughs> ja. En heb jij mensen gesproken die, uh, die zeiden van... Nou ja... De, de, de, de regering weet nu toch al dat ik een van de demonstranten ben. en Daarom ga ik maar door, want het, ja, het heeft anders toch geen zin. Um, het, als, als ik, als ik ermee ophoud, dan komen ze me toch halen. Ja, nou ja, die vrienden van hem hadden dat gezegd. Um, dus de, een vriend van mij, zijn, daar heb ik heel vaak mee gepraat. Ja. Die heeft ook tegen mij op een gegeven moment gezegd... gewoon Nienke, zou je, of, zou je niet een keer weggaan? En... Um, hij zei dan ook dat zijn vrienden ja verschillende, verschillende verhalen... maar ik had ook een vriendinnetje die zei van... nou, ik, ik vertrouw het allemaal niet. Ik wil het liefst met mijn familie gewoon weg. Mm -hmm. En toen ik er nog was, was zij er nog. En ook omdat de grens met Jordanië dicht is. Dus ze kunnen ook niet overal naartoe. Dat zijn wel problemen. Ben je zelf nooit bang geweest? Um, ja, in het begin wel. De eerste keer sowieso. En ik bleef op vrijdag altijd binnen. Um, maar... Je raakt ook een beetje aan gewend. Het is zo'n zo angstcultuur. Je raakt er op een gegeven moment aan gewend. En, en je ziet die beelden. Weet je, je zag iedere dag beelden van mensen die waren neergeschoten. En je hoorde iedere dag weer die verhalen. En op een gegeven moment word je er een beetje, ja, een beetje nam van. En dan mm -hmm. doe je maar gewoon je ding. En je gaat maar gewoon naar school. En, uh, maar wel stress. Ik heb wel echt last gehad van stress ook daarna gewoon. Nog steeds, ja. of niet? Nou nu, nou, nu als ik er weer over praat, dan denk ik echt... oh, ik ja. wou dat ik daar was en dat ik iets kon doen. Maar uh, dit is het enige wat ik kan doen. Maar op een gegeven moment ben je weggegaan. Je zou langer blijven, maar je bent echt weggegaan... Nou, omdat het voor jou ook gevaarlijk zou kunnen worden. Wat was het moment dat je dacht van, nee, ik moet hier nu weg? Um, ik, we kregen een negatief reisadvies vanuit de ambassade... Uh, alle Britten moesten weg, alle Amerikanen moesten weg. Ik had die dag met al mijn vriendinnetjes gepraat. En toen werd er ook gezegd dat er wel eens um, ze zouden kunnen stoppen met vluchten. En toen belden mijn ouders ook nog eens op met: Goh, iedereen is hier zo bezorgd, zou je niet eens naar huis komen? En toen dacht ik: Weet je wat? Vrijdag, ik weet dat het, als er iets gebeurt, dat ze heel de stad gaan afzetten. En dat ik er misschien niet eens uitkom. Want ik zou dan mm -hmm. uh, die vrijdag die week erop vliegen. Toen dacht ik, ik ga gewoon weg. En er was ook tien minuten van mijn huis. Vandaan waren drie mensen die uh, zaterdag ervoor doodgeschoten. En ik dacht, ja je, je weg, dacht je. ja, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nou, heb jij natuurlijk wel met. Ik bedoel, je zat daar in een gastgezin, het, dat zijn Syriërs, je hebt ook met mensen gepraat. Um, wat willen de Syriërs, is jouw idee. Willen ze, willen ze internationale hulp bijvoorbeeld? Um, het is wel wisselend. De mensen zeggen sowieso, het meeste wat je hoort is dat ze het zelf willen doen. Ze hebben zoiets van, weet je, dit is ons land, wij willen geen Libië. Uh, we willen gewoon het zelf doen en we kunnen het ook zelf doen. Ik bedoel, ze hebben ook de Fransen eruit gejaagd toen ze erin zaten. Dus waarom, de, waarom hun eigen president niet? Maar ze zijn ook heel erg bang. En ze hebben wel zoiets van, ja, we hebben niks. Het enige wat we hebben is onze mond en ja. daarom doen ze ook alles via het internet en via die mobiele telefoons. Ja, maar ja, wij, dat is natuurlijk het probleem. Hè? Wij krijgen maar heel weinig informatie hier. Het kan allemaal niet bevestigd worden. We hebben heel weinig beelden. Dat is lastig. Hoe denk je... Want je zei net al, hè, als je die demonstranten die jij ook hebt gesproken... die denken soms, ik moet maar doorgaan, want ik ben toch al bekend. Dus of ik, ik sterf in de strijd en anders... Ik heb toch geen leven hier, dus ik, ik moet wel doorgaan. Denk je dat dat, gaat dat uiteindelijk de, de, de winner, de, hoe noem je dat, de, de, de, ja, het winnen van de demonstranten opleveren? Of gaat het toch uiteindelijk wind dat? Um, hij heeft de tanks ja. en hij heeft de granaten. Dus het ligt heel erg aan wat het leger doet en wat zijn eigen partij doet. Er zijn al wat ministers opgestapt, er zijn al wat imams opgestapt. Um, ik hoop... Want er zijn ook al een aantal wat militairen doodgeschoten. En het woord in Syrië is dan dat dat gebeurd is door het leger zelf. Zo van, ik wil niet op mijn eigen mm -hmm. broeders en zusters schieten. Nou, mooi, de, we zitten in een oorlog, dan schieten we jou maar neer. Um, als dat zo doorgaat, ja, dan krijg je alleen maar bozere mensen. En eergisteren is er ook in Aleppo op de universiteit geprotesteerd, wat echt uniek is. Ja. Als dat zo doorgaat, dan hoop ik dat steeds meer mensen hun kant kiezen. Maar zolang het leger niet achter ze staat, dan weet ik het niet. Dan gaan er nog heel veel doden volgen, in ieder geval. Goed. Anna, dank je wel. En uh, goed dat je weer veilig in terug bent in Nederland, lijkt mij. Dank je wel dat ik dat ja. mocht zeggen. Ja. Goed. Tot ziens. Not a competition, but I'm winning. Love's not a competition, but I'm winning. At least I thought. Kaiser Chiefs, hoor je met Love is Not a Competition, ja, maxima. Daar hebben we het over. Die warmbloedige, passievolle Argentijnse, die ons super Koningshuis toch wel van de dood heeft gered, zeggen veel mensen. Nou, van de meerderheid van de Tweede Kamer mag ze koningin heten als Willem-Alexander koning wordt. Dat werd vandaag bekend. En um, er is een documentaire en Etienne Glebeek heeft hem gemaakt. Goedenavond, ja, goedenavond, van de NOS. Ja. Dat allemaal ter gelegenheid van dat zij uh, uh, bijna 40 wordt. En tien jaar geleden werd de verloving bekendgemaakt. Ja, ze, werd, ze wordt dinsdag, uh, dinsdag 40. Ja. Uh, dinsdag is ook de dag dat ze tien jaar Nederlands is. 17 mei. En uh, ja, tien jaar geleden is de verloving uh, ja. bekendgemaakt. Nou, daar past een mooie documentaire bij. Maxima, portret ja. van een prinses. En dan wil ik natuurlijk weten, mocht je... Mocht je want je hebt haar maandenlang gevolgd, met negen maanden geloof ik. Ja, we zijn 11 september 2010 begonnen. En de laatste draaidag was, was vorige week maandag. Dat was 2 mei. Ja. Nou ja, in die periode ben ik, ben ik achter haar aangehold met een cameraploeg. En Dominique, Dominique van Heide Heijden die heeft haar geïnterviewd. Ja, vier gesprekken. Vier gesprekken, dat zie je ook, uh, ja. zie je ook in, in, de, uh, in de documentaire. Maar jij hebt achter haar aangeholpt met de camera. Ja, ja. en het statief, en statief. Wat heel zwaar was af en toe. Ja. Vreselijk. Maar mocht je overal bij zijn? Mocht je alles filmen? Kijk, we hebben, uh, ze doet ontzettend veel. Ik denk dat ja. dat uit, uh, uit de film ook blijkt: dat ze heel veel dingen doet. En... Ik dacht dat ik hard werkte, maar. Ja. Ja. En uh, we hebben een keuze gemaakt. We hebben gewoon gezegd: van nou ja, we willen een aantal aspecten. We hebben vier thema's gekozen. Nou, die vier thema's die willen we graag invullen. Namelijk? Uh, inclusive finance, dat is het werk wat ze voor de Verenigde Naties doet. Kort gezegd, toegankelijk maken van financiële diensten voor iedereen in de wereld. Zodat ja. je ook in, uh, nou, zij noemt het voorbeeld, in Tanzania uh, geld kunt pinnen. Uh, uh, Microkrediet, kleine, kleine kredietjes voor, uh, voor startende ondernemers. Ja. Haar werk voor het Oranje Fonds. Uh, wat ze heel erg belangrijk vindt. Nou ja, en ze is natuurlijk ook gewoon moeder. Ja, en dat, en dat, dat willen ook. we ook laten zien. Een van de dingen die jou uh, heel erg zijn opgevallen, mij trouwens ook uh, toen ik hem zag vanmiddag, is de manier waarop ze met mensen omgaat. En We hebben een fragmentje van Maxima met een basisschoolleerling. Ik ben Roddy, of geachte Koninklijke Hoogheid, ik ben Roddy. Ik ben de financieel directeur van Wiststars. En ik vind het een eer dat ik u mijn verhaal mag vertellen. Over Bischveld en verkoop. Nou, hebben jullie winst gemaakt? Nee, maar we hebben ook geen verlies gemaakt. We zijn belangen. Wat hebben was voor jullie het meest leerzaam van deze project? Dat wij de meeste producten niet zo goed, niet zo snel mogelijk moeten afprijzen. Ja, wat, wat, wat bedoel Ze kan inderdaad aardig met mensen omgaan, behoorlijk aardig. Maar wat ja. vind jij daar zo opvallend aan? Ik vind het opvallend dat ze eigenlijk met iedereen goed kan omgaan. Ze beweegt zich heel gemakkelijk met mensen als Hillary Clinton... Eh, minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten. Dat, dat, dat ga je ook zien ja, in de film. Die ook met... een, beetje, een beetje bewonderend naar haar opkijkt of zo. Ja, nou, erbij, ja wat... je, je merkt dat, dat, dat ze elkaar wel leuk vinden. En dat ze elkaar ook niet voor de eerste keer zien. Ja. Ze, ze zoenen elkaar in de, in de film. Uh, maar ze is ook bij Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. Ze uh, spreekt met Melinda Gates... De, de vrouw van Bill Gates, ja. nou, die kennen we allemaal van, uh, van de computers. Dat kan ze heel goed, maar ze kan ook ge met, met gewoon, gewone mensen omgaan. <laughs> Tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Met, met... Zoals jij en ik. Mensen ja. zoals Jack, en, en dus met... Hoe, <laughs> hoe gaat ze met jou om? Uh, uh, gewoon ook. Maar... Uh, ze ze hoe Nee, ze zegt meneer Glebeek. En uh, ik zeg koninklijke hoogheid. Ze gaat. Ik ben werk voor haar ja. en zij is werk voor mij. En dat is onze relatie. En het is niet na negen maanden niet maximaal geworden. Dat is, nee, nee, het is dat niet is zo gebeurd. dat ik vanavond nee. even op bel zeg... van joh, zal ik even langskomen nee. en dan doen we nee. nog even een biertje samen. Ja, maar nee. dan ging ik namelijk zeker met je mee. Ja. Nee, dat is niet. Um, wat mij opviel, het is een mooi portret van, uh, van haar werk. En ze, een, een, nou, je ziet haar werkbezoeken, in New York, overal, Afrika en uh, Nederland. Waar niet ongeveer. En aan de andere kant, dus het privéleven. Wat mij opviel... Ze glimlacht altijd. Of ze lacht, of ze glimlacht. Ik heb haar, denk ik, in geen één shot moeilijk zien kijken of serieus. Maar we hebben ook echt geen één shot waarin ze moeilijk kijkt. Nee? Nee. Dat, dat is toch bijna niet te geloven? Dat, dat, nou ja, je moet me mijn woord geloven als ik dat zeg. Ja, ja, <laughs> het, het is zo. En dat is voor mij een bewijs dat, uh, dat, het, dat het wel echt is wat ze doet. Dan. Maar is het echt, echt, omdat het vanuit haar tenen komt... Hè? is gewoon zo onduber charmant? Of is dat ook een soort professionaliteit? die ja, nou het, het zal een de mix zijn van het ene en het andere. Maar als je het niet leuk vindt, of als het niet echt is... dan, dan, dan, kan het, dan moet er ergens... Ik heb lang genoeg achter eraan gelopen in de afgelopen maanden. Maar was er nooit eens een keertje uit de humeur? Nee. nee. Of ik heb het niet gemerkt. Dat kan natuurlijk. Ja. Misschien nee. dus heb je daar niet zo'n antenne voor. Nou, dat, zou, <laughs> dat zou kunnen. <laughs> Maar goed, um, nee dus. Nee, is een, nee, een, een, nee, superwoman, uh, zo is het bijna. Kijk, uh, het is natuurlijk zo dat ik niet vanaf het moment dat ze opstaat... tot het moment dat ze naar bed gaat, achter haar heb aangelopen. Dus het kan best wel dat op het moment dat wij er met de camera even niet waren... Ja. Dat, dat, dat ze even een dipje had. Maar uh, ja, uh, op moment dat wij er waren, niet. Even um, wat over de privébeelden die je ja. ziet. Uh, het is aandoenlijke scène, vind ik. Dan zitten ze voor de open haard en dan... Is het Sinterklaas? Schrijf ja. even wat je ziet dan. Nou ja, ze komen uh, ruimte binnen, op de begane grond van de Eikenhorst. Uh, uh, een oh. beetje een klassiek ingerichte ingereg, ruimte. Ja, moeilijk. Ja. <laughs> en daar is een haard en daar, zijn, daar zijn, die hebben die kinderen schoenen voor gezet. Ze, ze zijn de schoenen van papa vergeten. Nou ja, dan gaan die kinderen daar voor die open haard staan... En zitten, Willem-Alexander aan de ene kant. Uh, Maxima met uh, de kleine Ariane op schoot uh, aan de andere kant. Ja, en dan, dan zingen ze. Dat, voor die kinderen is, is het echt op dat moment dat ze voor Sinterklaas zingen. De Maxima zingt heel hard mee. Ja, ja dat ja. is heel knap. Als je bedenkt dat ze, want wat je ziet in de film, dat zijn, zijn een paar liedjes. Maar ze hebben ongeveer het hele repertoire gedaan. Ja. <laughs> uh, een half uur lang. En Maxima die kan niet zo heel goed zingen, maar die Amalia, ja. het is echt een soort openbaring. Ja. Dit... Ze heeft zangles, dat de... is ook wel te horen. Nou, behoorlijk. Er ja. zit helemaal zo'n trilletje in de stem. Ja. Ja. Ja, dat heeft ze echt... blijkbaar van de, ja. van de tante. Heel bijzonder. Christina, die zingt natuurlijk ook. dus ja. uh, Wat ik ook wel mooi vond, Willem-Alexander is uitermate lief over haar. Um, hij zegt iets van, je betekent alles voor mij. Um, uh, nou ja, en, uh, we zijn soulmates, beste ja. maatjes, ja. vrienden. En nu ook man en vrouw. Ja, ik moest dat uh, vader. Hem, ja. Even een tijltje ernaast, mensen yeah. van elkaar noemen, soulmates. Nou ja, goed, maar hij bedoelt het mooi. Hij... <laughs> um, en vervolgens zegt hij ook van ja, de, de, uh, ze staat 24 uur voor mij klaar... en eigenlijk voor heel Nederland. En Maxima zegt er ook iets over, ze zegt iets van... ik wil voor iedereen in Nederland iets betekenen. Hm. Um, geloof jij dat? Ja, geloof jij het niet? Nou ja, het is een beetje too good to be true, Maxima. Ze is een soort van perfect. Ja. ja, dat is in ieder geval het beeld wat, uh, wat ontstaat. Ja, dat is ja. Het beeld dat ze heeft voorgeschoteld aan jullie. Nou, dat is het beeld dat ik heb gekregen. Ik bedoel, ik, ik heb dat beeld zelf geconstrueerd. Uh, of, of, of, of ik laat zien wat, wat, wat er gebeurt. Ja. Dus wat, als het er niet is, dan kan, het ook, kan ik het ook niet maken. Ik vond het een mooi portret. Maandag ja? te zien, hoe laat? Half negen. Half negen. Nederland één. En dan uh, nog veel meer prachtige beelden en... Uh, ook een leuke behind the scenes. 50 minuten. 50 minuten. Dankjewel, Etienne Beek van de NOS. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, gaan we snel naar Kan. Daar is filmjournalist Robert Blokland. Robert, goedenavond. goedenavond. En uh, ja, leuk zo'n maximaal documentaire. Maar jij hebt het toch ook niet onaardig daar. Want jij mocht de eerste 20 minuten van de nieuwe film van Steven Spielberg zien. Nou, Steven Spielberg en JJ hè. die samen gewerkt hebben. Precies. En we laten even een fragmentje horen. Heet Super 8. I have to help charles finish his movie be good for you to spend some time with kids who don't run around with cameras and monster makeup and action an eastbound freighter derailed what the cargo was on that freighter we don't know ja, Spielberg samen met die J.J. Abrams, had ik nog nooit van gehoord, maar die man is van Lost, hè, van de serie. Ja, dat is de van Lost, dat nieuwe Star Trek film heeft gemaakt, Mission Impossible 3, ook een genie van zijn generatie. En wat voor een soort film is het? Het is een verhaal van zes jongetjes die eind jaren zeventig op een avond een film opnemen met een Super 8-camera. En daardoor zijn ze getuigen van een heel mysterieus treinongeval, heel bizar, een beetje Final Destination-achtig. En uh, zij filmen dan met een Super 8-camera wat er in die trein zit. en wat er dus ontsnapt. En daar komt er een heel groot uh, uh, ja, government-apparaat achter hen aan. die die opnames wil hebben en die graag wil weten wat er gebeurd is. Is het een echte. Ja, Spielburg denk ik aan, aan E.T. eigenlijk meteen. Aan, aan dat soort prachtige films. Is het, heeft het daar iets van? Ja, de eerste beelden die daar word ik heel blij van. Het, het was IT en de Goonies. Die, dat zijn films die echt gedraaid zijn vanuit het perspectief van de kinderen. Zodat het kijkers ja. ook weer kinderen gaat voelen. En dat is nu ook wel. En, en dat is hier ook weer zo. Uh, de, de, de, de, de, alle volwassenen worden vanuit een laag perspectief gefilmd. Het draait helemaal om die kinderen en hun uh, visie op de werkelijkheid. Plus heel veel spanning, actie en spektakel. En ik werd er ontzettend blij van. En met mij uh, alle mensen in de zaal. Ja, dat is zeer veelbelovend voor uh, half augustus dat de film uitkomt. Maar waarom... Um, de, de, de, wat is er dan zo'n... Echte Spielberg aan, kan je dat uitleggen? Uh, Spielberg heeft de manier waarop wij films kijken uh, de mensen in de tweede helft van de 20e eeuw helemaal vormgegeven. Hij heeft zoveel films gemaakt die onze manier van kijken bepaalt. Uh, Jaws, E.T., Indiana Jones, om maar een paar te noemen. Dat waren echt de amusementfilms uit de jaren 80, de avonturenfilm. Die zijn niet meer gemaakt tegenwoordig. En dit is wel weer zo'n film die op deze manier dat gevoel opwekt. Het is dus tegenwoordig allemaal heel serieus of heel erg digitaal, juist met CGI. Mm -hmm. En dit is gewoon weer een ouderwetse avonturenfilm zoals hij ze maakte. Voor het hele gezin. Voor het hele gezin eigenlijk, ja. En Er zitten wel aliens in, want uiteindelijk, uiteindelijk draait het om aliens. Maar het zal niet heel eng worden. Het is meer de goelies-achtig. Dus inderdaad, uh, ja, jongetjes die iets heel spannends beleven. Ja, ik heb net alweer de trailer gezien en ik vond hem Moe al indrukwekkend, moet ik zeggen. Robert Blokland, dankjewel. Veel plezier nog in Kan. En uh, Super 8 draait uh, vanaf augustus in Nederland. Zometeen meer BNN Today. Na het nieuws met Nanette Bale.